Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat het opnieuw een aanval heeft uitgevoerd... op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij zou het hoofd van een inlichtingeneenheid van Hezbollah gedood zijn. Op dezelfde wijk werden gisteren luchtaanvallen gepleegd. Daarbij kwam Hezbollah-leider Nasrallah om het leven. Ook worden aanvallen gemeld op een industriegebied... vlakbij het vliegveld van Beirut. De luchthaven zelf is niet geraakt en gewoon operationeel... Veel luchtvaartmaatschappijen vliegen vanwege het geweld voorlopig niet op Beirut en Tel Aviv. SpaceX heeft een ruimtecapsule gelanceerd die de twee gestrande astronauten op het ruimtestation ISS moet ophalen. In plaats van vier zijn er twee bemanningsleden aan boord, zodat de twee gestrande astronauten mee terug kunnen. Sunita Williams en Barry Wilmore zouden in juni ongeveer 10 dagen op het ruimtestation blijven... maar vanwege technische problemen was het niet veilig om met hun eigen toestel terug te keren. De capsule die nu onderweg is, komt pas in februari 2025 weer terug. Williams en Wilmore hebben dan acht maanden in de ruimte doorgebracht. In de Verenigde Staten is het aantal doden na tropische storm Helene opgelopen tot zeker 52... Hulpdiensten verwachten dat het aantal nog stijgt. Omdat veel communicatiekanalen zijn uitgevallen... kunnen de naasten van overledenen moeilijk worden bereikt. Donderdag kwam Helene als orkaan aan in land uh, in Florida... en veroorzaakte veel problemen. Huizen zijn verwoest, bomen ontworteld... en op veel plaatsen zijn rivieren overstroomd... en vanochtend zaten 3,5 miljoen Amerikanen zonder stroom. Inmiddels is de storm weer afgezwakt. Politiemensen die zich zorgen maken over het grote datalek dat gisteren aan het licht kwam, kunnen terecht bij een intern meldpunt. Gisteren kwam naar buiten dat bij een hek werkgerelateerde contactgegevens en namen van zowat alle 65.000 politiemensen zijn buitgemaakt. Het weer, vanavond nog een enkele bui, maar geleidelijk droger. Vannacht koelt het flink af, naar zo'n 3 graden in het binnenland. Morgen flink wat zon en grotendeels droog, het wordt dan ongeveer 15 graden.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 En welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje: het beste van dansen, RB. En een beetje pop tussendoor. laatste shownieuws: de party update. Is natuurlijk de 10 boven beste plaatsen van de dansvoer. Zodra ik ze tweede uurtje: DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En zodra ik ze derde uurtje: vliegen we naar Italië. met het beste van de Club uit Italië. Met DJ Cavascelli. En als opening horen we James met Sun is Shiny. Waar kennen we dat nummer toch van, hè? Uh, ooit gezongen door. Uh... Beide Bob Marley en regelmatig gecoverd. En dit is dan weer een nieuwe uh, extended versie die ze dit jaar gemaakt hebben. Om precies te zeiden dit jaar. Afgelopen zomer hebben ze dit nummer opnieuw uitgebracht. Onderweg zometeen een hoop lekkere muziek Wat Dagje van Birdie. Die doet uh, Don't You Want My Love. Maar eerst hoor je Full Flavor samen met uh, Angelo Johnson met I Wanna Be Loved By You. Main stage with, with with Mario Zenfort. Zenfort playing all the hits on ZFM's Nightwalk. ZFM. Davi Colina met Diana 2024. Vorige week hoor je hem ook al. Een oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken, de 2024 versie. CVM Zandvoort, nog een beetje shownieuws voor je. The Weekend is de artiest met de meeste nummers die meer dan een miljard keer zijn beluisterd op Spotify. De streamingdienst heeft afgelopen dinsdag bekendgemaakt dat het op totaal van de Canadese artiest nu op 18 nummers staat. Dat doet hij niet verkeerd, hè? After Hours, de titeltrack van zijn vierde album, is het achttiende nummer van de weekend dat de grens van een miljard streams heeft bereikt. Daarom staat de zanger niet meer op een gelijk met Drake, die nog op zeventien staat. Abel uh, Tesfaye, zoals de zanger echt heet, voert daarnaast nog steeds de lijst met de meest gestreamde nummers op Spotify aan. Zijn lied Blinded Lights is bijna 4,5 miljard keer afgespeeld, dus uh, ja, doe doet het volgens mij best wel goed, hè? En Ronnie Flex, die kennen we allemaal, die staat op uh, 7 december in met een optreden in gala-stijl, dan meldt de concertorganisatie Mojo. De rapper gaat zijn album Remy uit 2017 zijn heel spelen tijdens het concert. Al jaren speel ik met de gedachte om het album Remy volledig te spelen met de band The Fam, zegt Flex in een, in een persbericht. Dit album is zo belangrijk voor mij geweest. Het heeft mij mijn muzikale identiteit gegeven. Het is me tot nu toe nog niet gelukt dit album te evenaren. Ik zie deze show als een eerbetoon aan dit album... en daarom bestaat er geen betere plek dan het uh, Koninklijk Theater Carré. Bezoekers van het concert worden verwacht uh, in gala kleding, Dus kom niet in je spijkerbroek en je, en je sneakers, want je komt er gewoon niet in. En uh, ja, ik ken daar de vaste portier, fantastische vent. Staat er volgens mij al zijn hele leven. Volgens mij is hij nooit vrij. Alhoewel, ja, vorige keer was hij er even niet. Had hij een dagje vrij, zei hij, maar... Uh, ja, die checkt dat allemaal. En als je er niet goed uitziet, dan zegt hij je mag niet verder lopen. van antwoord. Gelul is allemaal leuk. Maar jouw zaterdagavond, jouw warming-up voor jouw stapavond. De Walk Mainstage. Onderweg zometeen Mirko Dornimi. Maar eerst doe je hier Metal Currency. Dat is uh, geriem is door Seth Patterson. Luister maar. Tennessee's met My Remedy. Ik stel het niks te horen. Mirko Donini met Thinking of You. Zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Nee, wat zeg ik? De Nightwalk 10, de Party Update. De Nightwalk 10 dat gaan we straks doen. Rond de klok van uh, kwart voor. Maar is het even tijd voor de uh, Party Update? Wat voor leuke feestje gaan we gaan op deze zaterdag 28 september 2024. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website escape.nl. En Behind the Decks, onze eigen zandwurster Raymundo. En vanavond heeft hij meegenomen. Frederik Abbas, You're So Beautiful. En MC is Janto. Vanavond dus in Escape het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen, komen we bij Club Air. En daar hebben we vanavond het wekelijkse feestje Throwback. Afgekort THRWBCK. En ook dat begint op 11 uur. Het duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is uh, hiphop en R&B. En voor meer informatie, afgekort de letters natuurlijk throwback.nl. Of air.nl daar vind je al die informatie en nog meer hip-hop en RB de home of hip-hop en RB dat gebeurt elke zaterdag in de melkweg in Amsterdam het wekelijkse feestje Ancor begint rond de klok van middernacht duurt tot vijf uur in de ochtend en dat is je uh, hip-hop RB en afro en Voor meer informatie aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of melkweg.nl en wie er allemaal draaien? nou waarschijnlijk de residents en voor de rest wordt het allemaal nog geheim gehouden dat ga je allemaal meemaken vanavond dus in Ancor in de melkweg in Amsterdam. En dan hebben we nog een feestje. Tegenwoordig, uh, ja, ze geven leuke feestjes, moet ik zeggen. De Thuishaven. Vandaag was een DJ Rush. Vijf uur setje. En Derek, B2B. Bastien en more. Begon vanmiddag om 1 uur. En duurt tot vanavond 11 uur. Op het thuis, uh, Thuishaventerrein. Dat is natuurlijk op de contactweg in uh, Amsterdam. En voor meer informatie, thuishaven.nl. Slash 28 september Thuishaven. En ja, wat kan je er allemaal verwachten? Nou, DJ Rush natuurlijk. Vijf uur setje draait hij. Ook Carmen Lisa komt voorbij. Bij Mara, Sterak, B2B, Bastien en, uh, en nog veel meer. Dat allemaal uh, ja, nog tot een 11 uur vanavond in de thuishaven. Die zijn Rush en uh, Tarek uh, en uh, Bastien en more. Die moeten gewoon naartoe gaan om het meegemaakt te hebben. hebben ze antwoord. korte party update. Binnenkort hebben we er heel veel, want er is natuurlijk het ADE in Amsterdam. En we gaan we doen met muziek op de zaterdagavond. 28 september, de laatste zaterdag van de maand. En dan is het oktober, hè? Dat is een belangrijke maand. Dus zet dat in je agenda. Oktober, belangrijke maand voor de feestjes. We gaan door met muziek. Bren Nelson Future Lil Souss met Rush. labeltje, bekende plaat. Last night. DJ saved my life. Dat is torchinelen. En daarvoor hoorden we GAS, oftewel gas, met uh, keep it coming. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk. Walk 10. Wel klaar er erg populaire de clubs. Op de radio, op de streams. Op de festivals en binnenkort, natuurlijk, uh, bij ADE in Amsterdam. Deze week op 10, Kasim en Maïlia Fontaine met uh, Hear Me Out. Op 9, Jaden Boysen met Let's Go. Op 8, Frankie Rizardo en Rafa Guido. Met Famax in de uh, Frankie Rizardo remix. Op 7, Sam Jacobs en Tagman met Blueberries. Op 6, Marlon Hofstad, Fisher en DJ Daddy Trends met It's That Time. Op 5, Tol Searcher met Can't Get Enough. Op 4, Parshaw, Pick Up The Phone, samen met Nate Dawken. Op 3, Luc van Dijk en Colton met Good For You. Op 2, deze week, Parshaw met Too Cool To Be Careless. En Deze week nog steeds op 1. Pak een beetje voor de derde week alweer op nummer 1. Nick van Julie en Robert Cortoos met Set Me Free. En die hoor je nu hier op CWM Zandvoort in de Nightwalk. Tender nummer 1 in de lijst. into the night. Night, night we are controlling transmissions we are controlling the rhythm the, the rhythm of your night this is the nightwalk main stage with Mario Sanford 2100 till midnight on Z FM the best beats beats, beats, singing here yeah. at the nightwalk main stage Met Shiguli. Uh, Daarvoor horen we Zinnere James met uh, Jack. There was Jack. En laatst hoorde ik op uh, uh, uh, Circo Loco. Dat is een feestje op de NDSN werven. Circo Loco ken je waarschijnlijk als je wel eens in uh, Ibiza bent geweest. Radio Show. En ze hebben elke week een feestje in uh, een van de grote clubs in uh, Ibiza. Maar die draaiden de Nederlandse versie. Uh, in mijn huis, waar Jack de bewaker is. Nou, ik heb gezocht, gezocht, gezocht. En uh, de DJ die wou het niet aan me geven. Het is zo jammer, hè. Ik vraag gewoon heel vriendelijk van uh, welke track is dat. We hebben het over DJ Koos, die Duitse. Hij draait lekker, maar uh, hij uh, vertelt niet zijn geheimen. Dus uh, ik ken hem helaas niet draaien. Maar ik heb wel andere muziek voor je. De laatste plaat voor dit uur. Risk Assessment Future uh, DJ Romé met iPlay House. Zometeen DJ Mouse met zijn Global House We in de derde. Uitz, Pipel, naar Italië met de beste van de club, zegt Italië met die, zegt Kelly. En voor u dus Risk Assessment. Ik zeg dat zometeen na de break. Well, Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. Fuck. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk, the on-air dance show. Dance for FM.